Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leven is nog nooit zo snel zoveel duurder geworden. De inflatie was vorige maand 12%. Dat betekent dat je nu gemiddeld 12% meer kwijt bent dan in augustus vorig jaar. Dat zie je terug in zo'n beetje alles, zegt verslaggever Nick Wouters. De prijs van brood, 10%, vlees, 17%, koffie, 20%. Allerlei producten die dus ook uh, fors in prijs stijgen. Verhogingen die we in lange tijd niet gezien hebben. Ik zag nog een andere categorie. De categorie personenvervoer door de lucht. Nou, Dat kunnen we gewoon vliegreizen noemen. Bijna 100% duurder geworden, dus verdubbeld in prijs. Nou, waarschijnlijk is het einde nog niet in zicht. Dat komt door de hoge prijzen die we moeten betalen voor brandstof en energie.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 Boris Johnson is officieel niet meer de premier van Groot-Brittannië. Hij nam vandaag afscheid voor zijn ambtswoning Downing Street 10. Dit is het, mensen. Dank je wel voor het Zo Het is zo Het is tijd om ons allemaal te Liz Truss en haar team en haar programma. En deliver for the people of this country. Nou, het is nu dus tijd om achter zijn opvolger Liz Truss te gaan staan, zegt Johnson. Later vandaag zal Queen Elizabeth aan Truss vragen om een nieuwe regering te vormen. Het maximum volume van muziek op feesten en festivals moet in de wet worden geregeld, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. Nu zijn er wel afspraken over hoe ver geluidsmensen de boel mogen opendraaien. Maar volgens het AD houdt niet iedereen zich daaraan. Vorige week zeiden deskundigen al dat veel mensen gehoorschade kunnen oplopen. En het weer nog. Af en toe wolken, maar ook veel zon vandaag. Het wordt maximaal 25 tot 30 graden. Eind van de middag en in de avond zijn er wel pittige buien en kan het ook gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits in onze regio is nagenoeg voorbij. Nog wat vertraging op de AN4, Den Haag, Amsterdam bij knooppunten, nu een meer 6-kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Het, uh, lijstje van uh, Hans. Het lijstje voordeurys van Hans. Dames, ja, voor de radio had hij er een, een paar ingediend en uh, dit was er één van. Dus ik denk, ach, dan beginnen we er dus een paar keer mee, denk ik, toch? Ja, goed bezig. Ja. Hé, hey, Francesco, jij ja. hebt uh, meer dan 40 jaar bij de KLM gewerkt. Hmm. Uh, er zijn afgelopen zomer zijn er twee uh, piloten van Air France slash KLM, dat is hetzelfde bedrijf, dus ik weet je Frans die zijn met elkaar op de vuist gegaan... tussen Genève en Parijs. Oh, okay. personen, de worden horen een vechtpartij... Ja, die zijn dus gewoon... Die hebben onderweg? Weg, ja. <laughs> de de luffenmaat bij zichzelf noemt het, het ongepast gedrag. En uh, ze onderzoeken het. Maar seriously, als je dit... Als je de, wat, bij de KLM ligt je meteen er Mijn ja. vraag was dus... Dan moet je toch gewoon eruit geflikkerd ja. worden? Ja, eens. We steken tonnen in jouw opleiding. En ja. wat je doet, is dat je ruzie maakt om weet ik veel. Ja. Een suikerklontje, het gaat natuurlijk nergens over. Of de ene piloot heeft uh, het over. Nee, ooggeren. eens. Dat, uh, dat zal hier niet. het uh, wordt onderzocht. Ondergraaf nou, blijven. Ik, ik, ja. ik weet zeg maar, ik, ik bijna zeker dat er bij de KLM een no-tolerance policy was voor. Want volgens mij hebben we twee weken geleden ook. dat er twee gasten van een van de Ethiopisch vliegtuigen dronken. Ja. De stuurknuppels slaan. Ja. Ja, nee, ja, daar zit een beetje om te lachen. Maar ja. <laughs> er ja, zitten 300 prijsig. man achterin, hè? Ja. Nee, maar dan word je er toch meteen uitgeplicht. Nee, de, de k de... is daar uh, heel strikt in. En dat soort wangedrag, zeker van uh, piloten... dat blijft uh, niet onbestraft. Kleine voorbeeldfunctie ja. lijkt me. Ja, absoluut. Ja, ja en terecht. Hé, hey, en uh, nog even een ander... Uh, wat ik opvallend nieuws vond... was uh, een huisdier. Gekke huisdieren. Dus alvast een top 10 zijn we gekke huisdieren... Ik, wat heb je? ik heb mensen met fretten gezien op mijn schouder, met kakatoes. Ja, ik heb planten gehad, en die nam die mee naar het strand, een leguaan, weet je nog. Ja, ja. ja die zijn ook, ja, ik ken ook iemand die, die een leguaan. Ja. Maar, maar die, die kunnen ook nog een beetje anderhalf worden die ja. jongens. Ja, want hoe groter je Terradiën maakt, de groter die beesten groeien tot de Max uiteraard. Maar ik heb een Bonaire gezien waar we zaten te lunchen op een Piertje. Waar die vrienden gewoon onder je tafel doorliepen. Dat zit er echt, ja, een maar Hetzelfde met de goudjes. Als je goud in een grote, grote kom zit, dan wordt hij enorm. Ja. Waarom is Sherry zo klein gebleven? Want die woont best in een grote huis. Ja, want het is een heel klein slaapkamer. Slim hè? Heb jij in heb heb je je een slaapkamer. klein slaapkamertje gezeten of zo? Nee, vroeger, vroeger. Ja, volledig uh, <laughs> weg. <laughs> die woont in het schuurtje. Nou, maar heb je een klein gehad? Maar dit is dus uh, <coughs> iemand uit uh, in Amerika, in Philadelphia. Die werd in eerste instantie is ook een filmpje van het meisje dat viraal gaat, want die heeft namelijk Wally bij zich. Bij zich. Wally, Wally Paap. Wally, ja. <laughs> uh, wally Paap. Wally paap. Uh, maar uh, mensen kijken raar op, want uh, waarom gaat iemand met een alligator op pad? Oh ja, alligator. Ja, <laughs> ja ali, alligator. Wally, ja. Had de alligator. Walli bij. <laughs> uh, dat is namelijk een uh, assistentiedier. Hallo, bent u dan, die dan die nog? Ja, nee, maar die die ja, dat die heet die zo. Die ja. Je kunt ook als een blinde geleider ont, die help je dan. Maar assistentieduur dier is voor emotionele ondersteuning van het meisje. Dus oh. die loopt met alligator over straat aan een, aan, een, aan een bandje. Bizar. Dus dan kijk je toch een beetje gek op. Maar ja. uiteindelijk uh, uh, lopen ze in het park en ze kunnen hem ook aanhalen. Dus blijkbaar heeft, uh, ze hebben al zes jaar dat dier. Dat dier dat, uh, uh, is ooit van de dood gered en slaapt ook in, in nou ja, blijkbaar... Het zijn alligators, kleintjes weliswaar. Ik denk niet dat het er eentje van 35 of vier meter is. Nee, ik vraag Maar blijkbaar kun je die, als je die gewoon op tijd uh, een kipkluifje geeft, uh, blijft die van je, van je kat en van je handen af. Oh, is... Maar ik sta me nog wel, ik heb die beesten gezien. Ik vind ze, ze zijn snel, jongen. Ja? Ja, ja ik ben wel eens door de Louisiana gereden met de camper. Toen zag je een alligator. Langs de ja, heb ik ook Ja, Megema. ik nou niet uit, want je denkt, ja, die is nog een keer door zes. Maar die zijn snel, jongen, die Ja, beesten. ja, ja. ja. Ja. En als je bij Cape Canaveral, uh, waar die raketten vandaan gaan uh, bij, de, bij de NASA. Mm. Uh, dat uh, die raketplatform, dan kun je met een busje daar rondrijden. Dat is helemaal vol. Want dat is, gewoon, dat is swamp. Dat is gewoon een ja. een beetje waar het ligt. Dat ligt helemaal vol met... Uh, alligators. Ja. Alligators. Dus, dus, uh, heb jij, met, heb er staan jij... er ook twee mannen met een geweer. Als je even uit wil stappen om een frisse neus te houden. Er twee mannen met een geweer. Want die alligators <laughs> heb jij die stappen... Miami Trail gedaan? Uh, nee, nee, nee. Ja, je kan van Miami helemaal naar de andere kant van ja. uh, Florida. En dan ga je echt door de swamps. Ja. En het is waanzinnig, jongen. En uh, op een gegeven moment zat ik in uh, Orlando, volgens mij. En toen heb ik echt een raket zien opstijgen. Ja. Nou, dat is, oh, ja? Dat ja, is een ding. Dat is spectaculair, hoor. Ja, niet normaal. Ik vond het echt... Ik bedoel, we, we, we zijn best wat gewend. Maar er is hier opeens zo'n ding heel hoog. Echt zo'n enorm apparaat de lucht in gaan. Ja. Kunnen we dat niet doen met auto's in plaats van vuurwerk? Nou, dat is misschien wel een goed idee. Ja. En dan. Uh, maar wie moeten we dan bellen? Poetin. Poetin? Ja, Iemand van de nazi. Die heeft er al een paar uh, die ja. ook niet uh, zo loopzuiver zijn. Ja. Nou, foutje bedankt zeker. Ja. Zoiets. Ja, de Forza en de Nasa. Zullen we een stukje muziek draaien? Hoor? Ja, dat ja, vind ik wel een goed idee eigenlijk. Goed zo, goed ja. zo Jaap. Ik, uh, en ik heb een hele leuke, leuke plaat. Oh ja? Echt, ja. Dat je vertel, denkt van, uh, vertel. Ah. Huh. Wie is huh? Walking on the Gang. gang. That's the sound of the men working on the chain, gang That's the sound of the men working on the chain, gang All day long they're saying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 in their lives away Then you hear somebody say That's the sound of the men working on the chain Gang That's the sound of the men working on the chain Gang, can't you hear them saying, it? Mm, I'm going home one of these days I'm going home See my woman, Whom I love so dear But meanwhile I've got to work right here That's the sound of the men Working on the chain Gang That's the sound of the men Working on the chain Gang All day long they're saying hmm. my, my, my, my, my, my, my My, work is so hard Give me one My work is so hard oh, oh, my, my, my, my, my, my, my, my, work is so hard Kort, kort maar krachtig, kort maar krachtig Ja, toch? Sim Koek, broer van moeder Ja, en uh, pannen ah, ja. En pannen en gevulde en, en gevulde. Ja, mag ik ja. Ja. Ja. Jij mag En dan je mag ik hier ja. niks over zeggen. Ja, kom maar, kom maar. Kom op, ja. op ja. Ja. Ik zeg er niks meer over, nee, hoor kom op, kom op, jaap, jij ook. Nee. Nee, jaap, je vergelijkt. Ja. Hebben ja. ja. jullie het Jullie kennen het, het, laatste, juli, het ja. eiland uh, Tolen. Ja, Tolen. Ja, ja, in ja. ja. Zeeland, ons Zeeland. Ik ben er ooit een keertje weggejaagd met Ari Boon voor het programma uit de kast, toen we daar opnamen hadden, want we hadden de Only Game in the Village blijkbaar van die eiland. Kijk, in Tolen zijn net als in als sommige landen van de wereld. bestaat homoseksualiteit niet. Net als op werk. Juist. Terwijl, yes, terwijl we allemaal weten dat 1 op de 10 mensen. heeft homoseksuele gevoelens. of is homoseksueel. Uh, dus dat is de uh, wetenschappelijke. Uh... 1 tot 10. 1 op 10 ja. Best, uh, dat, is, uh, dat is wetenschappelijk uh, doorgerekend. En dat betekent dat er op tolen ook uh, mensen zijn die homoseksueel zijn. Maar nu had er iemand het net als wij hier boven op de boulevard, tegenover, tenminste op de Engelbertstraat tegenover het casino, hadden wij natuurlijk met de Gay Pride, hadden we die, uh, uh, weet het, die uh, regenboog... -zeeberpad. Die regenboog, uh, dat, nou, dat noemen ze dan in tolen het Gebra-pad, wat ik op zich al heb. Ja. Goede, slechte woordgrap, de Gebra-pad. Uh, en dat hadden ze dus uh, uh, regenboogkleur gemaakt. Blijkbaar niet helemaal overleg met de gemeente. Ja, hoe gaan die dingen? En dat, uh, dat was dus uh, in verband met een, uh, een, een, een zekere dame, Emma Smits. Die komt uit Tolen. En dat, die was openlijk homoseksueel in een televisieprogramma geweest. Dus ze hadden dat voor Emma gedaan. Nou, die de eerste seksuele, open seksuele, homoseksuele vrouw van Tolen. Uh, dus het was een, een, een, een ode aan haar. Uh, toen hebben de Tolenaren, en dat is echt wel, dat. nou ja... Dat, nou ja voorzichtig zijn die zijn niet heel erg open minded. Zeg ik dat netjes genoeg? Ja, dat zeg je heel meegevoerd op letten wat je zegt. Die hadden dus allemaal, die hebben dus op de Geber-pad... hebben ze er allemaal teksten bij geklad, waardoor de gemeente weer helemaal in de vlekjes geschoten. Ze moesten zo. dus onder een show de Hoe rijdt je, loon van de zon, je gaat dood. Ja. Nou, dat allemaal. Dat ja, hadden ze er anders op moeten schrijven? Ja, <laughs> je ja, hebt nou, gelijk. Het is natuurlijk ook zo'n merk en allemaal. Al die homo's ja. en hoeren. Nou goed. Dan ben je er niet goed bij jouw hoofdman. Nee, ja. ik, ik, ik denk niet dat jij daar met, uh, met Pater... Uh, je weet wel, uh, nee. in het zomer, uh, zomertijdkoor... Nee. dat je daar in optreden moet gaan doen. Want ik denk dat je hem ook nee, met maar maar het door Het, door het, te, het, woord het nieuws voor je het wel een maag in optreden. Eh. Ja. Jij, komt daar, jij wordt, jij wordt daar echt met met in de ja, ja, ja. eiland afgevoerd. Ik ook, ja. Ja. Nee. Nou, niet alleen daar, hoor. Ja. <laughs> nee, maar er zijn toch jongen en zo. er zijn toch een paar plekken in Nederland... waar je gewoon echt... Dat moet je nou, ja. eh, je hoeft helemaal niet zo ver te rijden hoor. Wat dan? Nee. Nou, we gaan Katwijk, maar naar, naar. Noordwijk. Katwijk, Noordwijk, Spakenburg. Ja, ik weet nog, in het begin had ik het, was het zo dat. Weet je, dan stond je wel eens uh, bij uh, onze kattegers van de Haringkraam. Ja. En dan zei ja. iemand wel eens: Godverdomme. En, ze, en nu zijn ze er wel aan gewend. Maar er zat er eentje zat er bij, een van die jongens die werkte zelf. Zou je dat niet meer willen zeggen? Ik heb er last van. Nee, ja? niet echt, mensen corrigeren als ze Godverdomme of Jezus Christus zeiden ah. ja, maar ik ze ben... best wel. Die kategories zijn best wel heel gelovig. Nou, maar. niet alleen die, maar gewoon. Ja, ik, ik was natuurlijk plugger. En toen ging ik naar de EO en dan moet je echt uitkijken. Zeker. Zeker. Ja? Want als je, ja. Is dat je, nog je, zo? Nu? Ja, ja, ja, ja, ja, als maar, ja, ja. je wat verkeerd zegt, dan uh, ga je op de zwanglijst. Ja. lijst. Dus Boven. wij waren heel braaf. Nou, ja. <laughs> en daarna liep je er weg. S'avonds <laughs> ons vreselijk misdragen. Ja. <laughs> Vrijdagmorgen kwamen ze altijd bij CNR in het promotiecentrum. en ja. Kopje thee gezet. Ja. <laughs> met de, altijd met een, in een kopje, weet je wel, ja, ja, een ja, koekje ja, erbij. Ja, ja. <laughs> ik had wel eens afspraken bij de EO, en dan ging ik met de collega naartoe en Dan hadden we, weet ik veel, structureel overleg over programmatisch gezeik en gedoe. Dus daar ging ik ook naartoe. En dan deden we dan gingen we de auto naartoe, gingen we pas in de auto zaten, Godver, god. godvachtig. Alleen maar aan de voorkant hadden we alle, onder <laughs> nou, dan zijn we alle vieze scheldwoorden zijn we kwijt. Ja. Dan gingen we daar een uurtje zitten en dan hielden we ons echt helemaal in. En dan in de auto of weg naar huis of weg terug naar kantoor. hart God. ja. van de God! Nee, ze zijn echt. Ze schieten echt in de vlekken aan het ja, Maar ik moest, ik moest, ik moest. Ik. Ik kan je vertellen dat wij wel heel veel platen gedraaid kregen, hoor. Toch wel? Ja, en ja, dan kwam een nieuwe Richard Kleiderman uit. Ja, maar ik wou het niet zeggen. Allemaal. En wij hadden, wij hadden er echt muziek voor. Dus uh, zij kwamen ook met z'n twee elke vrijdagmorgen... Ja, ja. om een uur of half tien kwamen ze een kopje thee drinken. Ja. Okay. En dan uh, gingen wij, uh, niet, wij die plaatjes horen. Dus, nou, kijk, dit is de van Richard je, Kleiderman ach, en dit is... Uh, je kent het verhaal van de privédetectives van de EO. Oh Ja. Nou, wat Je had de Kei, dat is een café in Hilversum, waar dan op vrijdag altijd, Ger heeft daar ook een voor liggen. En daar gingen op vrijdagmiddag, gingen de mensen uit de omroepwereld, die gingen daar altijd een drankje drinken. En de regieassistenten dansen dan op het biljart, Het was vanuit. Het liep best wel eens uit de hand, gewoon gezellig. Maar gewoon gezellig, weet je. Maar het was leuk. Geen nee, Geen aanklachten, nee. Nee, nee, nee. Het stond nog niet. Maar Het was gewoon leuk en gezellig met een drankje toestanden. Wat was het? nou er zaten, uh, de zaten? De EO die ging op vrijdag altijd, doen ze voor mij nog steeds. Om drie uur gaan ze allemaal naar de kapel. En dan uh, gaan ze met z'n allen bidden. En daarna gaan ze na nou, drie uur voor de EO. niet met de meer te bellen, smiddels. Dan neemt niet meer de telefoon. Misschien dus de kapel en dan sluiten ze, dus, ze de week af. Dat het lof? Ja, het is het lof. Hè, dit ja, dat is het wit lof. Dat ja. witlof. En uh, dus dat was Ja, Brussel. En wat gebeurde dan? Dan werd het op maandag. Er gebeurt ook eens dat de mensen van de EO dachten. Nou, laat maar eens naar de kei gaan of een drankje doen. Dus die kwamen ook wel eens gewoon een biertje drinken daar. Ja. En dan werden ze op maandag aangesproken. Dat deed je uh, vrijdagmiddag uh, gewaardeerde collega in Café De Kei... <lacht> bij Sodom en Gomorra. <lacht> Hoezo? Die hadden dus gewoon iemand ingehuurd, de EO... om bij de Kei te zitten om te checken of medewerkers van de EO... het praat nu wel over ja, ja. de ja. dus het was wel een... Oudstatie ja, ja, Om te kijken of EO-medewerkers wel eens naar het café gingen... om daar met Sodom en Gomorra te dansen. Weet ja, ja. je wel aangesproken. Maar ja. ja, zo ergens nu niet meer. Nee. Want de voorzitter zelf die, uh, die ging lekker vreemd met uh, de... Maar goed. Ja. Uh, ja. <laughs> nee. ja goed. nee, dat is even anders nu. Daar. Maar, ja. het is zo hypocriet jongen. Nee, is is, is uh, Ari nog in de heer? Boomsma? Dat weet ik nooit. Ja. Ik heb heel lang met die jongen gewerkt en dat ja. weet ik. niet. kijk, hij komt uit een dominee-zoon. Ja, ja. En dat, dat gaat natuurlijk ook niet altijd. Dat, daar zitten allerlei andere. Als je dat onderdrukt en dan komt het. Uh, ja, die hebben allemaal last van verslavingsgevoelens, broers uit. Het is allemaal best wel. Als je dat veel onderdrukt. Die per, ja. als, je, als je veel onderdrukt, dan komt er allerlei rottigheid uit. Natuur, ja. na, natuurkundige wet. Als je maar uh, hard genoeg niet op, de rode, niet op de rode knop drukken, niet op de rode knop drukken, niet op de rode knop drukken. Nee, nee. Ja, ja, ja. Het, ja. Maar het, het is ook gewoon een natuurkundige wet. Als jij ergens op iets uh, zachts blijft hard drukken, dan breekt dat op een gegeven moment. Dus ja, dat geldt ja. daar ook voor. Nou. Weet, je, weet je, je, kijkt, je snapt het pas als je het door hebt. Als jij ja. een bal omhoog gooit, dan komt hij vanzelf naar beneden. Dat oh. is ja. dat weet iedereen. <lacht> Ik uh, stel voor om eens, uh, weer eens even een uh, stuk muziek ja. uh, te laten horen. Vind je niet? Daarna wil ik het even hebben over de nederbanaan. Oh. Neder ga jij, ga jij oh. weg? Ja, ik moet even weg. Moet jij weg? Ja, hij komt zo terug. <laughs> ja, hij moet heel even weg. Oh, ja. nee, nou, Dan, nee, dan, dan moet de volgende iets, week weer terug? Dan moet ik, uh, dan moet ik iets uh, gaan uh, verzinnen. Dus, uh, oh ja, ik heb smaak genoeg. Ja, dat, dat uh, begrijp ik. Sinds wanneer? Nou, kom, kom, jongens, kom op. Nou, het is, uh, zo erg is er nou ook weer dit. Uh, nou, zit er een plaatje op, Jaap? ja? Ja, ik ben er even mee bezig, maar ik, ik, ik, ik, ik denk het is een overval. Ik zie, ik zie ineens uh, dit van. Het uh, is een overval. Jij bent er geweest, Jokie? Nou, wacht maar even. Ik heb hier uh, Sir Paul heb ik alweer uh, klaar hoor. Want uh, dat is altijd degene die mij redt in dit soort uh, situaties. Hij was niet op circuit, toch? Nee, uh, nee, nee dat was Sir Lewis. Paul McCartney. Nee.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 the letter. Die was dat purple met een andere D. Ja, yeah. ik ga er weinig over zeggen. Alright. We hebben het ja. net even over merkwaardige dieren gehad. Hè? Nou, niet dat een pinguïn een merkwaardig dier is. Nou, een beetje, uh, wel, een beetje gek. dier ja. is het wel. Ja, ja. ja. er We is dus toch een pinguïn in de dierentuin van San Diego. En uh, ja, die moest toch wel even medisch uh, behandeld worden. Hij Winter namelijk een, uh, wintertenen? Nou, hij heeft een andere aandoening aan zijn poten. Ah, en, ja. Uh, ja. De wintertenen. Het dus de Afrikaanse brilpinguin, betreft het hier. Je kent hem niet. En, uh, maar die aandoening, daar wisten ze wel wat op. Ze uh, hadden hem orthopedische schoenen van rubber aangemaakt. Maar dan van, van rubber. rubber. Ja, van rubber, ja. Maar overigens wel netjes op maat gemaakt... En uh, dat, dat rubberen schoeisel, dat moet dan de weefselschade aan zijn pootjes beschermen... en het risico op ontstaan van nieuwe zweren. Want dat had hij dus blijkbaar ah, zweren. Ah, tot een minimum uh, beperken. Dus uh, ja, hij heeft een chronische aandoening, deze pingvin En het staat een beetje bekend als uh, bumblefoot. Verzamel dan voor reeks voetaandoeningen. In plaats van happy feet. En dat is ja, Bumblefoot. Ik, Bumble Bumble ja, ja. ik voel een nieuwe Disney film aangaan. Ja, bumblefoot. Bij uh, nou, aandoening bij vogels, variant van milde roodheid. tot Maar die abstractie. kan het leven weer oppikken als, als ja. vrolijke penguin. Nu. Ja, die kan weer gewoon uh, met... in zijn chaket doorwaggelen ah. met die rubberen laarzen. Ik ben nog bijna uh, penguin uh, <laughs> oppassen geworden in artus Oh toch? Ja? ja, echt, seriously. Vanwege de dolfijn-training <laughs> hè, toch? Ja, ik was assistent ja. dolfijn uh, dolfirama hier. En toen werd ik ontslagen, omdat ik iets niet deed, geloof ik. En, uh, maar ik moest twee maanden later moest ik al militaire dienst... Aha. dus toen heb ik me voor het eerst van mijn leven laten inschrijven bij het arbeidsbureau in Haarlem uh, en, ja, en toen vroeg ze aan mij wat, wat, uh, wat, wat, wat, wat is er voor ja, ik ben assistent of fijn trainer ja, <lacht> ja, ik zeg maar eens anders, kan ik niet meer werken en Harderwijk is een beetje ver weg, het wordt lastig voor jullie wat vinden voor mij? <lacht> nou, het, dat was natuurlijk een goed verhaal en, uh, <lacht> Ik denk, nou daar hoor ik nooit meer van. Over twee ja. maanden ga ik in militaire dienst en dat was het. Maar drie weken later werd ik gebeld door een juffrouw van het arbeidsbureau in Haarlem. Dag meneer Stuy, ja. ja. Ik heb voor u een plooi gevonden voor u. Pardon, hallo, bent u dan nog? Ja, ja nee, Artus. Sorry? Ja, ik kon uh, ja. pinguïn oppassen worden in Arte. Oh, goed. En toen, heb ik, toen heb ik gezegd, ja sorry joh, maar pinguïs, ik ben echt meer van de dolfijnen ja. dan de pinguïs. En die vrouw die dacht, word ik aan de zijk genomen. Toen heb, heb ik ook eerlijk opgebied. Dus ik, ik zal het eerlijk maar zeggen, Ik moet over anderhalve maand moet ik in, moet ik in militaire dienst. Ja. Dus het wordt een heel kort bestaan als pinguïn ja, ja, ja, ja. in Arte. Oh, maar dan je. had ik gewoon bij die waggelende boys uh, rondgelopen. Ja. Elke dag uh, sprotjes voeren en, uh, en schoon spuiten het en misschien zelf in een pingwin pakken. Dat zou ook, ook. nog wel kunnen. Dan word je eerder geaccepteerd. Als ja, en als je een beetje zo loopt. Ja, ja. Prima, Sinterpaar is wel een grote dan, maar goed, toch? Ja. Ja. Ik vind, maar <laughs> maar heb je, ik heb nog nooit... Die pingwin, het meest populaire op internet zijn natuurlijk de kattenfilmpjes. Die zijn heel populair. Ja. Maar ik denk, die pinguïnfilmpjes zijn ook altijd lachen. Die pinguïns, die omdonden stralen. Ze lopen, getip, ja. ze glijden raar. Het zijn natuurlijk hele rare beestjes. Zijn. Ja, ja. ja, wel, is wel grappig om te zien. Ik In had... het kader van, van grappige dieren... vrijdagavond was ik, zoals eerder... Vermeld bij, uh, gemeld bij Molly. Ja. En daar kwam Ali binnen. Was ja, dat was een Zo is één keer per ja. jaar. Ja, ja, een maar hij was daar met een vriendin... en uh, zijn hondje. Maar op een gegeven moment... het ja, beest zat heel uh, netjes op een barkruk. En die, uh, ja, Ali zat, ja, verveelt zich een beetje. Dus Ali zet ze... Uh, Telefoon op de bar tegen een glas aan. Die zet een poesenfilm op. Nee. En die, ik heb het filmpje gemaakt en die, die hond die zit dus echt te kijken naar die iPhone, naar die poesen. <lacht> Achterkijkt kijkt hij nog mij in de camera dan gaat hij weer door met kijken. Maar dan denk je, ja, kan zo'n beest een scherm zien? Hè? Ik weet het niet. Maar ja, maar blijkbaar. Blijft. Ik heb het ook eens opgeschreven. Ik ja, het was geluisterd. Als je die telefoon een uitzet, het gewoon het zwart centje, ging, ging je weg. Aha. Maar jij hebt er ook wel eens op je telefoon gekeken? Of ja, kale poes. Ja, hebben we ja, ja. uh, ik, ik, ik heb wel eens een dierenfilmpje <laughs> gezien met een kat die op een gegeven moment Trump zag. Nou, die kat die was een binnenbaas. Oh ja. heeft iemand gewoon getrokken. Ja, nou, ja. Nou, waarschijnlijk heeft iemand, ja. van de, staart, waarschijnlijk heeft iemand ja. de staart getrokken. Ja, voor de ja. Geweldig. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, dierenfilmpjes over het algemeen zijn dus de beste ja. bekeken filmpjes op internet. Als het, maar, uh, als het maar een beetje gek is. Dus ja. dat. Um, Tino? Ja. Zullen we hem doen, die fijne kolom? Ja, uh, ja laten we hem doen. Oké. De kolom van stijl, Klein bier, grote prijs. Wat zijn we allemaal trots op ons kleine dorpje? Een dorpje dat dapper weerstand biedt tegen milieuridders op Birkenstok en verdedigers van de gestreepte Breedback Salamander, wiens spaargedrag naar eigen zeggen wordt verstoord door de geur van warm rubber. Maar dat is maar een mening. We konden uiteindelijk vol gas met afgeladen tribunes. Ik heb huilende dorpelingen gezien. Juichende slagers die T-bone aan race mochten leveren. Kinderen van acht die hun spaargeld aanvullen met de verkoop van lauwe blikjes langs de uitvalswegen. Een kledingzaak waar de speciale Formule 1-overhemden slipstreamend over de toonbak vliegen. Lachende gezichten bij de organisatie, want alles was zo tiptop geregeld. En de hele wereld komt hier kijken hoe je nou precies zo'n feestje organiseert. De barkeepers zitten de komende dagen met opgezette voeten in een afwasstijl met soda hun geld te tellen. Het verkeersplan werkte ook fantastisch, want mijn zoon kon gewoon met lijn 80 op zondag rond een uur of zes op tijd het dorp uit. Chapeau. Maar viel dan helemaal niks te klagen over de Grote Prijs van Zandvoort. Oké, okay, een paar kleine dingetjes dan. Zo werd een kennis door vier man in elkaar geslagen op de tribune door dronken idioten omdat hij iets te lang op zoek was naar zijn zitplaats en blijkbaar het uitzicht even belemmerde. En er was niemand die iets deed. Misschien is het toch niet zo'n goed idee om eencelligen al... om 12 uur s middags halve liters bier te geven in het volle zonnetje. Daar komen namelijk ook de titelknijpers en... daar moet een piemel in, liedjes uit Voort... waardoor het in Oostenrijk ook al flink fout ging met dronken landgenoten. Voor de 0.0 alcoholsponsor Heineken is het geen reclame... om halve liters normaal bier uit te venten rond het middaguur, geloof me. Maar dat is maar een mening minpuntje is het elektronische toegangssysteem. Daar zit een enorme flunk in. Van alle systemen is het volgens kenners het meest fraudige, gevoelige systeem. En dat klopt. Want als je met een gekopieerde QR-code bijna tegelijkertijd wordt gescand... bij de toegangspoortjes kun je er zo doorheen lopen. En ook een Sanford de Slimmerik is met twaalf mannen circuit opgelopen... omdat ze het kaartje door het hek aan elkaar doorgaven. Maar eenmaal gescand was het toch niet meer mogelijk? Ook dat lijkt me een puntje van aandacht. Maar ook dat is maar een mening... En tot slot de laatste kritische noot. Misschien is daar wel een protocol voor dat ik heb gemist. Want tijdens het spelen van het Wilhelmus na de overwinning van Max... stond de Prins van Oranje met de mond dicht. Nu hoeft hij voor mij niet de hele tribune mee te janken... met onze nationale hymne. Maar volgens mij is het vrij gebruikelijk om voor de vorm mee te wouwelen... als je van Oranje van achter hoort. Wel een top topvent, maar dat terzijde. En zo blijft er altijd wat te zeiken. Want je bent en blijft een Zandvoorter tenslotte. En die hebben meestal een mening. Klein bier, grote prijs. Major Yawks Good Nimit. make it on a Tuesday night, I lost in each other. I never knew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 And just follow the flow Love is easy, honey You make it easy For me File on the pressure But you changed my point of view And I took a turn for the better Oh yeah I don't have to pretend Cause you're all I want And just follow the flow Heet hij Sven Reus. Eh, maar onder zijn uh, naam, waardoor hij uh, de muziek uitbrengt, heet hij Sven Ross. En dit is, ja, ja Goeiede, easy. Ja. Ja, en uh, het is een beetje in de stijl van Ben Howard. Dat, uh, daar vergelijkt hij een beetje zichzelf mee. En uh, ik heb hem ook uh, hier al gehad in de studio. Dus het is altijd wel fijn als je dan ook iemand uh, draait die hier geweest is. En dit is het laatste nummer wat hij gemaakt heeft. Dus bij deze. Ja. Ik vond het wel... Uh... Oké okay, klinken? Ja, Nee, ja, het, het, het, het luistert lekker weg. Ja, ja. ja. ja. nou, dat, uh, dat dus... We dus er niet voor naar de, uh, naar de Spotify, maar ik vind het een lekker nummer. Het, het is een heerlijk muziekje. Ja. Hey, heb jij al van de nederbanaan gehoord? Nederbanaan? Neder we hebben wel nee. de nederwiet, dat stond ja. vrij onbekend. Uh, maar we hebben nu ook de nederbanaan, want laten we... Jongens, dat is groot nieuws. De banaan is in gevaar. Nee! Oh, jazeker! Nee, het is, kijk, uh, de hele bananenhandel, of het nou fives is, of het Sikita of toestanden, dat, dat is eigenlijk, um, wist je over dat de avocado ook maar uit twee rassen bestaat? Er zijn een man die, ik ben de naam even kwijt. er zijn eigenlijk twee soorten avocado-rassen. Er ja, ja. is eigenlijk één man in, Engel, in Amerika die heeft ooit hier, dat doorgekweekt. Ja, dus er zijn ook geen 46 ja. varianten op. Maar de, met de bananen is het ook maar, dat de ras is ziek uh, als je niet uitkijkt. Er zitten allerlei uh, uh, moeilijke uh, weet het, dingen bij. Weet het, die schimmels en ziekten. Ik ga er even even ah, nee, nee, ja? De Fusarium oxyporum. Ja, pardon? Die heb je ook wel eens gehad. Hè? Mm, maar op je ballen toch? Ja, op je ballen, oxyporum, ja. Ja, op je ballen ja. En de Black Sigatoga, De Panama. De Tropical Race 4. Nou ja, allemaal schimmels en narigheid. Uh, de banaan heeft een ziektegeschiedenis waar je duidelijk voor staat hier. Uh, dus wat is er nu gebeurd... Um, uh, in, in Ede is uh, Gert Kema, dat is een hoogleraar plantziektkunde in Wageningen... die is uh, gestart met een nederbanaan. Dus in een kas in Ede wordt nu een soort ontwikkeld... die al die uh, ziektes waarschijnlijk uh, kan overleven. Uh, zodat we uh, nou, de rest van ons leven nog bananen kunnen blijven eten. Dat worden dus Nederlandse bananen, de zogenaamde nederbanaan. Mm. Okay. En uh, ik zal je vertellen wat je er verder nog van kan maken... want het is natuurlijk een multifunctionele banaan. Ja. Je weet trouwens wat banaankrom is, hè? Nee, je nou, bent hem maar aardig nee, aan ja, het recht ja, praten ja, ja, ja. Nu, nee, zo nee, het nu. Nee, vertel maar. Ja, omdat die trossen, die, hij die, die groeit tegen de zon in. Dus hij gaat zo. Ah, groeit groei je omhoog. Oh, okay. Met de zonnebloemjes met de zon meedraaien. en de banaan die groeit zo. Oeh, oe, <laughs> tegen de zon in. Aha, uh, nou. Maar er komen dus, wordt bier van gemaakt, bananenbier. Het wordt, er worden vleesvervangers gemaakt van de schil. Mm -hmm. Blijkbaar kun je van die schil, het is best wel een feestelijke schil. Ja. Dat maakt vind ik ook weer grappig. Het heet geen pulled beef, maar pulled peel. <laughs> ja, oké, okay, ja, logisch. En uh, lingerie van de vezels. Ah. De, de, de vezel kun je dus... De schil maak je piel van. En van de lingerie maak je... Uh, van die plantvezels maak je... Gouwe tip voor de bananenbar ja. in uh, Amsterdam. Ja, of uh, voor... Weet je, dat is natuurlijk het beroemdste filmpje van... Uh, weet je ook alweer? Onze danseres. Uh, die dat kasteel had. Nou, nou, de beroemde zwarte danseres met een bananenrokje. Josephine Baker? Josephine Baker. Oh, dat was okay. het beroemdste bananenrokje nee. van de wereld. Ja, dus yeah. Dus dat is uh, de nederbanaan komt eraan. Dus we houden nou, interessant, ja. Ja, toch dat, we dat soort ja. wetenschappelijk nieuws in deze kant vanuit. Innovatief uh, ja, ja. Fruitig. Er komt ja. toch wel veel innoviteit van uh, Nederlandse bodem. Hè? Wat, wat dat nou, enorm. dat geldt ook voor die plant. is volgens mij Nederland niet, maar dat ligt volgens mij op de Noordpool. Daar ligt de, de zadenbank... Weet dat is niet, dat fenomeen? Zadenbank. Ja, de zadenbank alles, is opgeslagen. Ja, dus is, Er zijn volgens mij twee plekken op de wereld. één is op de Noordpool ergens, op een geheime locatie, ja. denk ik. En er worden alle zaden van alle planten en uh, gedoe worden opgeslagen. Dus op het moment dat er een, een ras niet meer uh, akkoord is, een uh, lichte tomaat uh, yeah. sterft uit, dan hebben ze daar een, uh, een tomaten, tomatenzaden, waardoor we gewoon weer. Uh, Anderjean kunnen? Ja, hebben ze die zaden nou net niet toevallig... ook op die zaterdagmiddag uitgestrooid... De daar bij het schuifvlak? waarom die duiven daar ook op een gegeven moment eh, bezig waren? Ja, dat was ook goed, hè? <laughs> ja, ja. Dat is ja. ook ja. Die duif die voor zijn rat werd gereden. Ja, er ja. ja, gebeurde helemaal niks. ging gewoon met iemand met 250 kilometer per uur voorbij en die duiven bleven. Maar pik uit dat... Uh... <laughs> Onverstoorbaar, rubber. Ja, ja rubberduiven ja, ja. zijn dat. Maar sitting duck ik of van, sitting pigeon. Ik weet niet wat voor duiven het waren... maar ik, op de luchthaven weten... Uh, ja last van daar natuurlijk ook last van, van vogels ja ook schippermanier nou, dus ja ganzen ganzen toch maar dat je... is niet best als je dat niet in je motor krijgt nee nee, nee nee nee toch worden die motoren daar wel op getest maar je hebt on, onherroepelijk schade daar worden bevroren kippen ingegooid in ook nog in die motoren ja, om te, te testen. Om te kijken wat er gebeurt en hoe, hoe grote schade en überhaupt iets tegen te doen is. Dat is volgens nog niet het geval. Maar daarom hebben ze met van die uh, ja, soort alarmpistolen of ja. schrikken ze die beesten af. Om ze maar... Uh, een soort uh, knallende vogelverschrikken. Ja, om ervoor te zorgen dat ze niet in de motoren verdwijnen. Maar ik heb ook eens een filmpje gezien, Frank, dat, um, dat er zo'n duif door een ruit van een vliegtuig heen is. Of een vogel. Ja een grote vogel... dat hij gewoon door het voorruit van een, van, een, van een vliegtuig heen is gekomen. Ja, ja dat, dat is dat, is gebeurd, dat ja. Je zou toch denken dat, dat, even, dat het best wel dik glas is? Heb je dan een hele dik ja, glas te pakken eens, of is eens, het glas niet zo goed? En zo'n ruitje kost anderhalf ton voor een Boeing 747. En dan komt even klein, een kleine in. gans even doorheen. Ja, uh, hoekoe, ja. Dan weet heb dat filmpje ja. wel gezien Dus het is, ja. geen, het is geen poep. Nee, het, nee, is nee, het is geen bedacht niet. filmpje. Nee, nee. Ja, sommige dingen echt... Uh... Waanzinnig om nee. te zien. Ja, het, het gebeurt klaarblijkelijk. Ja, Net een heel ander verhaal. Zo is er in het uh, Hart van Nederland circuleert een uh, filmpje. met een exploderende stoep. Bij iemand in de straat heb je dat al gezien. Doe, nee. Een overbelast elektriciteitsnet. Ik ga je het linkje wel even sturen. je Want... weet niet of je het ziet. Daar gebeurt ineens op niet zelf. er staat een of andere bewakingscamera die dat toevallig filmt. gaan daar uh, met een meters hoge steekvlam. even stoeptegels, een paar meter halve de lucht in door het elektriciteitsnet wat overbelast is, dus dat gaat om wat beloven van 2030. Is nee, ik ik, ik, ik koken, heb wel en heel rekenen. van die films zien van die sinkholes over de hele wereld. Dat mensen en er, net, je er net langs dat je net langsloopt en dat je man af de stoep loopt en als twee meter weg en dan ja. valt een hele auto weg. Maar waar komt dat fenomeen nou vandaan? Is dat bekend eigenlijk? Nou, sinkhole is natuurlijk gewoon uh, het weglopen. Dus de grond daaronder, uh, dan hebben ze gewoon een straat aangelegd of een, uh, uh, en dan is er dus ondergronds is er dus blijkbaar water uh, geweest, waardoor het, het Onder, uh, onder, de, uh, onder de weg is het gewoon, is gewoon een gat gekomen omdat daar uh, stroming is geweest water dus onder de, hier onder de duinen loopt. Ja. we hebben allemaal grondwater als dus het grondwater het zand weghaalt onder, de, onder een bepaald gedeelte ja en er zit geen er zit onder, onder een weg zit natuurlijk dat is vaak gewoon bij snelwegen dat een ja. er een gat in zit ja dan wordt er, helemaal geen, er zit geen structuur onder, het staat niet op palen en snelweg. Nee, precies. Oh, dus dan is het gewoon uh, een brokje asfalt dat gewoon in ene inzakt. Dan en projecteer ik het even op Groningen, want daar heb je natuurlijk aardbevingen. Natuurlijk. Er zijn dan aardbevingen, maar dan zou je, tenzij het gas van heel grote diepte komt... ook verwachten dat daar misschien op enig moment de grond... Ja, kamer, dat kan, maar dat gebeurt voornamelijk, daar weet ik dan iets van. Met schaliegas, en dat wordt dus niet gedaan in Nederland, dat is, dat is vrij gevaarlijk om dat te doen. Dan krijg ja. je nog veel groter, als je schaliegas gaat doen, dat is echt... Uh, ja, dan zijn ze injecteren ze voerstoffen ja, met chemicaliën ja, en zo, ja. toch? Ja. ja, en wat ze gedaan hebben, mijn uh, familielid van mij heeft heel lang voor, uh, voor de Shell gewerkt. En die heeft ooit gezegd dat ze, dat, dat ze bepaalde technieken niet moesten gaan doen in Groningen. En die werd toen gek verklaard. En die is weggestuurd naar Nigeria om daar in Lagos te gaan werken voor de Shell. En toen is precies gebeurd in Groningen wat hij heeft aangekondigd. Dus dat die, wel, die heeft wel heel lang geleden aangekondigd dat het daar niet goed zou gaan. Hm. Maar ja, nu zit iedereen ja. een beetje verhagen... Stond van de week ook weer... Uh, nee, ik, ik weet er helemaal niks van. Hè. Ja, je is mij ja. nooit verteld dat het schadelijk zou ja, ja, ja, ja, ja, uh, zijn. Ja. Ja. Lik me reet in de manenschijn verhagen. Ja. Veil het ja. zijn allemaal jokkenbrokken. Dus ja, als ja, word je geen politiek. <coughs> ja. Het dus gewoon economisch belang. Want de ja. ons is gewoon is fucking schelen, joh. Zolang er miljarden uitkomen, fuck them. Ja, lekker de boerderijtjes op de instorten staat. Maar goed. Engeland heeft een nieuwe ding, een nieuwe... Een nieuwe premier. Ja, Liz. Liz. list Trust. Liz Trust. Dat vind ik wel een hele mooie naam. Achternaam. Trust. Nee, Trust. Trust. Nee, dat was maar waar. T-R-U-S-S. Voor ons is het niet zo heel goed. Nieuws, want zij is toch niet heel erg van de Europese Unie... en van de handelsbetrekkingen. Er maken mensen zich enorm zorgen. Zou er beter die Sumak kunnen hebben, wordt gezegd... door mensen die er verstand van hebben... omdat die meer met het Europese handelsbetrekkingen na wil komen. Zij is best wel een hardliner, wordt gezegd. Maar Engels heeft een veel groter probleem nog. Hij heeft een poepprobleem. Ja, we weer. Frank, het gaat over kak. Let even op. Er is een Britse poepgolf. Er is een fitty tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. is niet het enige waar, uh, waar Engeland mee te kampen heeft. Los van de uh, gezondheidsorganisatie uh, NHS zit, zit in de problemen. Uh, ze hebben last van lozingen in Groot-Brittannië. Het rioolwater wordt geloosd 400.000 keer per jaar. Er moet anders de poep gaat ronddrijven in de straat, in de huis op dit moment. Maar daar hebben ze in Frankrijk last van. Want de Britten lozen hun rioolwaard ongezuiverd in de rivieren. En dat is niet alleen slecht voor het milieu. Maar ook zwemmers, vissers en oesterkweeks in de Franse kust hebben er last van. Dus er wordt een shitstorm genoemd door de Fritsen en de Franse media. Dus uh, het riool uh, loopt, uh, staat open in Engeland... en de Franse oesterkwekers hebben last van Britse kakka. Ja, bizar. Want wat dat betreft blijft het natuurlijk een merkwaardig land... buiten het feit ze links rijden... Want ook het waterleidingnet is uh, honderden jaren oud en, en functioneert van geen kanten meer. Want ik geloof dat daar honderden miljoenen liters uh, per week weglekken, gewoon uit het verdwijnen, mm. uit het, uit het waterleidingnet. Dus we hebben een waterprobleem, een nu een premier die geen handelsbeschekking heeft. Ja. En de gezondheidsorganisaties uh, uh, uh, in Engeland staan er uh, dus heel veel ja. klachten zijn over. Het gaat niet zo goed. Uh. Nou, ja, goed. Zo hey, zie je maar, die brexit was niet heel tof tof idee nou, ja, hè? Nee. Dat, dat, dat, dat blijf ik zeggen, dat, dat valt nog te bezien. Want mm. Als je ziet wat er voor de rest binnen Europa van de, de zogenaamde Unie uh, terecht aan het komen is, heb ik daar ook al wat uh, kanttekeningen. ja Dat is een, andere, nou, dat is een ja. heel ander verhaal. Ja. Maar bij ons loopt de poep nog steeds niet de zee in. hè Nee, klopt. Gelukkig niet meer. Nee. Nou, nee. Uh, zullen we nog even een stukje muziek uh, doen? Doe een plaatje maar. Ja, een plaatje. Maar goed, idee. goed idee. Hier is George Michael. Uitroom. de George Michael met fast Love. Ik, toevallig, ik hoorde vanmiddag, of nee, van de week hoorde ik toevallig iets. Volgens mij is Amerika als gaat dat. Hm. Die uh, DJ van uh, Q Music. Hm. Uh, dat, uh, dat zo balen was dat heel veel van die muziek tegenwoordig geen intro's meer hebben. Huh? Uh, ja. Dus meteen beginnen met uh, zingen. Ja, ja, ja. Dat is uh, blijkbaar iets van de laatste jaren. Ik, uh, ik heb me dat nooit beseft. Nee. nee, maar wij, wij, omdat wij natuurlijk wat ouder zijn, uh, gewend zijn dat, dat er gewoon een intro, er begint een muziek te spelen. Bababab. Ja, ja, praat je en was ja, precies. En vroeger baalde je als je met je cassettebandje wilde je dat nummer opnemen, dan baalde je van dat een DJ dus erin zat te lullen. Maar ja. dat deed ze natuurlijk ook om die platenmaatschappij ja. te helpen. Ja. Zodat je niet, weet je, dat je wil een ja. schoon plaatje hebben. Dus dat deden ze expres ook een beetje. Ja. Maar die plaatje hebben tegenwoordig bijna geen intro meer. Dus dus meteen beginnen ja. en dat dus is het voor op. een DJ best wel vervelend dan moet je echt op stil of je moet een, een, een bedje van muziek onderleggen ja. je kunt, moet je op stil te gaan inpraten hier komt het nieuwe nummer van Pietje Puk dus ja. Ja. Ja, als... nou, ja, maar ook, Ik ja. merk het uh, zelf ook wel eens en dan denk ik oh ik ben toch niet helemaal eventjes goed ja, toch? Van afgeluisterd. geluisterd uh, en dus blijkbaar ja een, het, is, ding. het begint uh, het is het nou, binnen, binnen drie seconden. Hup, hey, nog even over hufters. We hadden het net even heel ja. toevallig even over. Dat, dat ja, als er 5000 mensen rondlopen... er altijd wel een paar idioten tussen. zitten. Ja. Uh, ze hebben een onderzoek gedaan. Uh, bij 175... Uh, een, uh, verschillende vormen van gedrag... dat ergens veroorzaakt met boetecijfers... door uh, Centraal Justitieel en Kassenbureau. Ja. Dus uh, hondenpoep... Op, niet opruimen, achterlaat van afval... verkeersboetes, fout parkeerrechts... inhalen, huftergedrag. En, uh, nou... Daar hebben we dus, uh, wie is de, wat is de grootste hufterstad van Nederland? Dat zal je niet verbazen. Dat is Amsterdam. Hmm. Uh, 75 boetes per duizend inwoners. Dus dat is ongeveer Amsterdam. Maar dat snap ik. Weet je, dat is grote steden. Ja. Daar heb je nou helemaal Rotterdam er ook bij gekund. Die zal wel in de buurt zitten. Uh, maar het grappige is dat de runner-up is fucking Tilburg. Tilburg? Tilburg is na Amsterdam de grootste hufterstad van Nederland. Ja, <laughs> dus dat is ook wel heel opvallend. Ja. En uh, ook wel grappig in dat lijstje is dat uh, de minste hufterboetes worden uitgeschreven in een dorp waar ze best wel gedoe hadden met, uh, met asielopvang, te bergen. Dit waren slechts 0,7 boetes per duizend inwoners in plaats van uh, 70 in Tilburg. Dus 0,7. Dus als je wel even in Tuberg, als je daar een harde wind laat, dan word je al opgepakt door de politie, heb ik het idee. <lacht> dus uh, nee, dat, uh, daar kan helemaal. Er is niets en er gebeurt ook nee, niks. hangt ook een harde wind uh, in Tub. Ja, ja, ja. ja, dat dus, doet dat. Nee, um, dus. De top 10? De, de, ja, de, ik... de laatste vijf minuten hebben. Dus, uh, dus ja, laten we met die top 10. Uh, ik heb een aardige top 10. Dat is een top 10 die best wel heel actueel is. Want het gaat top namelijk om het uh, energieverbruik. Want iedereen heeft natuurlijk best wel moeite om uh, de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, in verband met verhoogde prijzen op elk gebied. Ja. Uh, energie en gedoe en gas en licht en water en het getrut. Uh, dit is de top 10 van uh, apparaten in je huis... die het uh, meeste kilowatturen bij je wegtrekken. Nou, vertel. Nou ja... We, uh, Stofzuiger ja. op 1... Nou, ik denk eerder de tv in de slaapstand. Die zal er vast en zeker wel in uh, staan. Want ja. dat is zo'n uh, zo energieslurper uh, dat je hem op stand-by hebt laten staan. En dat slurpt mm. toch best wel wat energie. Nou, okay. Jullie hebben allebei een onvoldoende. Achteren. Oh, mooi. Nee, toch niet. Ja, maar zeker wel. Ja. En jij ook. En jij ook. Ah. Uh, nee, op 10 staat de kookplaat. De kookplaat? Oh, ja. ja, natuurlijk. Ja, dus ja, dat is, ja. uh, die gebruikt twee... Ik zeg, ik, ik, ik reken me niet af op cijfer, er staat gewoon bij. Ik lees gewoon op wat die staat. 200 kilowattuur. Zeg maar helemaal niks. Maar goed, dat is, uh, is dat veel of weinig? Nou, nou, nu wordt het steeds meer. te rekenen me uit, maal 43 cent per kilowattuur. Wat het binnenkort kost bij rattenval in ieder geval. Ja, die hebben even tussendoor voor de vereniging uh, de, de rekening ja. verhogen. Ja. Twee uur in kubgas. Rattenval. En 44 cent een uh, kilowattje. Okay. 44 een kilowattje. Ja. Nou ja, oké. Okay. Dus ik ook plaats. Op 9 staat. Ja hoor. De vaatwasser. Oh, oh, kijk aan. Altijd. De vaatwasser die trekt iets van 240 kilowattuur. Aha. Ehm. Uh, maar daar heb je ook verschillende standen op, natuurlijk. Hè. Maar dat is een gemiddeld, Dit is al een gemiddelde. Ik denk dat ze dit doorgewerkt hebben op een gemiddelde. Uh, dan hebben we de, ja, die voelde ik ook wel aankomen, de terrasverwarmer. Ja. Dat ding wat je aan je gevel plakt. Ja, je ja, dat, ziet dat ding die, al energie slurpen. Die, ja. die, die trekt wel behoorlijk. Er kan, dus vliegen de stoppen eruit. Je ziet ja. die dingen aanzetten als dus je niet uitkijkt. Maar goed, dat valt op zich wel mee. 270 kilowattuur. Nogmaals, ik weet niet ja, wat dat is. Dus maar, de vaat was er meer dan. Dus, ja, nee, het de is was er 2,40 ja. en het ras maar met oh, 27, 240, 2,70. Ja. Oh, okay. Daarna komt de wasdroger op 7. Altijd leuk. Wasdro ja, maar goed, uh, ik zou het lekker buiten hangen met dit weer. Maar ja. de wasdroger 2,90. Het zit allemaal wel een beetje bij elkaar in de buurt. ja ja, ja. En dan komt uh, de kuurschrank. De? Ah. De kuurschrank. Oh, de koelkast. De koelkast. Op 380. dan maakt hij een klein sprongetje. Dan gaat hij van 92 naar 380. Dus er komt er bijna 100 kilowattuur komt erbij. Dus van de wasdroger naar de koelkast. De koelkast is blijkbaar... Ik had verwacht dat als het eenmaal koel ja? is... dan hoeft hij niet net als een... Elke keer aan te slaan. Ja, met zo'n ja. jacuzzi. Je wel, die, ja. Als die helemaal op temperatuur is... Dan kost het maar een eurotje per dag om dat ding aan de gang te houden. want de warmte is er al. En het, ik had verwacht met de koelkant, als die helemaal koud is... dan ja, ja. kost het niet zoveel stroom. Maar blijkbaar kost het toch 380 kilowattuur. Dan hebben we in zijn algemeenheid... Het is meer een dingetje, de verlichting. Dat zit een beetje op hetzelfde. Dus alle lampen in huis. Ja, daarom roep ik, ook vraag je, hoe hey, moeten die lampen allemaal aan? Ja. Het is 390 kilowattuur, de verlichting. Gemiddeld in een gemiddeld huis. Hè? Ja, okay. Dus niet als jij 34 spotjes rails hebt uh, hangen... En een, uh, nee. en, een race, en een racebaan op zolder... En een, nee. Toch? Een deeldoopkrachtstroom, dan gaat het anders. <laughs> uh, dus dat was de verlichting. Dan komt, ja. Dat is in de categorie net de terrasverwarmer: uh, de elektrische kachel. Ja, dus ja. dus ook, wij hebben ook wel zo'n zo heel klein elektrisch kacheltje, een stekkertje, weet van ja, Zo'n klein radiatortje of zo? Ja, ja, ja, ja, of een elektrisch kacheltje, die trekt gewoon 500 kilowattuur. Oh, okay. Heftig, ja. Dat is, dat is best ja, wel. Dan gaat het hard, ja, ja, ja. En dan eentje, die zag ik ook niet aankomen, dat is namelijk een top 3 op de derde plek. Ja hoor, daar is hij. Het waterbed. Het waterbed oh, okay, ja. het waterbed trekt ja. 750 kWh. Dat is fucking veel, vind ik. Ja, dat, want echt... dat gaat dan weer in tegen wat je net zei. Ja. Je zou zeggen, als het op temperatuur is, dan. Ja, het waterbed. Ah, okay. Maar dan okay. keer zeker zoveel voelkast. <coughs> Zo. En dan komt er ook nog eentje bij, die zie je zeker niet aankomen. En dat is Duizend kilowattuur. Nou, je mag raden. O, ik zeg. Uh, Lampje? Uh, nee, ik zeg Dory. Little Nemo. Net nou, zeg maar, maar nog. puffies Aquarium, Ja, yes, een tropisch aquarium trekt oh. gewoon 1000 kilowattuur. Lekker. Je zou maar een hobby met aquariums hebben, denk ik. Uh, dan. Tropisch, het dan gewoon, tropisch aquarium doet uh. gewoon vijf keer zoveel als ik ook plaat. Oké. Okay. En de vindt, laatste? De, ja, de, die snap ik. 1900 kilo. Dat is, je, dat is je boiler. Je elektrische ja. boiler. Die trekt gewoon best wel veel stroom. Dus dat is natuurlijk veel energie als wij warm douchen. Weet ik ja, ja. Dat gaat natuurlijk... Uh, ja, dan dat heb loopt je het over de, de grote boiler. De grote elektrische, nee. nee, nee. nee, okay. elektrische boiler. Nee, dus het keukenboilertje. Niet de keukenboiler, Nee, Dus ik vond het best opvallend. Oh, een ja. Dus als je een waterbed en een tropisch aquarium hebt, dan ben je behoorlijk het bokje. Dus daar valt flink <laughs> te bezuinigen in Ja, ieder dat geval, denk dus ik ook. Ja. Ja. Nou ja, dat is... Dus. Nou... Ja, we hebben verder niks meer uh, hier nee, aan we toe te voegen aan dit hele. zware uitzending. Ik ben kapot. Ja. Wow. We hebben heel veel stroom gebruikt, ja. denk ja. ik. Ook ja, ik denk zeg. dat ja, ik het kost ook <laughs> heel veel. Het raar, kost ja. heel veel energie. Goed, volgende week uh, zijn we er weer. En uh, straks veel plezier met die herhaling van uh, de de Radio op uh, zondag. Dag hoor. Yes. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.